Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. De nationale ombudsman brengt De rechtspraak wordt afgebroken en er worden wetten ingevoerd om symbolische redenen, zo zegt Brenning Meijer in de Handelsblad. Hij is het onder meer niet eens met het voornemen om mensen een hogere eigen bijdrage te laten betalen als ze naar de rechter stappen. Het lijkt er volgens hem op dat de politiek de rechter wil terugdru terugdrukken. Er is een gevoel dat we die rechter eigenlijk niet kunnen gebruiken, zegt Brenning Meijer.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 In Pakistan zijn op een legerbasis zeker honderd militairen door een lawine bedolven. De lawine was in Kashmir, in het betwiste grensgebied tussen India en Pakistan. Volgens een legerwoordvoerder zijn er zeker doden te betreuren. Reddingswerkers zijn onderweg naar het hoge gebied, waar duizenden militairen uit Pakistan en India gelegerd zijn. In het gebied zijn in de afgelopen jaren meer militairen om het leven gekomen door de extreme weersomstandigheden dan door gevechtshandelingen.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 Het blijft uh, gezellig in Hotel Hoogland. Goedemorgen luisteraars. Twee uur gaan we in. Yes. Uh, Twee uur komt Roy van Buurdingen voorbij. En die gaat praten over de Paaspuzzeltocht. Ja. Uh, we gaan nog even praten met... Krijg Jan. krijgt toch een beetje een Paasgevoel. Ja? ja, dat hebben we eigenlijk nog niet zo heel erg vanmorgen. Ja, maar ik, ja, mis, ik mis ook eitjes. Ja, we hebben ook niet geen eieren, hè? Yvonne. <laughs> Yvonne, <laughs> Yvon boos aangekeken omdat er geen eitjes zijn. We hebben geen eieren. <coughs> maar, uh... <coughs>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 En dan denk je, ah, oh, dat klopt. Ja. Ja. Nou goed, we gaan dus uh, met uh, Gert-Jan van Kuik, de OVZ-voorzitter, praten. Die heeft een heleboel nieuws natuurlijk over het uh, over, over Sandvoortse. Maar we doen eerst een muziekje. Ja, er zijn we weer naar een prachtig stukje muziek uitgezocht door Daan. Of ja. heb jij ook nog muziek uitgezocht? Nee, ik heb het alleen maar meegenomen Oké. Okay, nou. Ja, Daan hebben we laten lekker, Daan zijn eigen... <laughs> Meenemen en uitzoeken. Ja. Nou, dat kan je wel aan Daan overlaten. Ja uh, Na het bijzondere, uh, leuke verhaal van de ondernemers uit Zandvoort. Ja. Uh, aangeschoven de city manager, voorzitter OVZ, directeur van de <laughs> Centrum ijsbaan. Centrum manager. Uh, en zo, zo kan je nog wel een <laughs> tijdje doorgaan. Ja. Gert-Jan van Kuik, welkom. Goedemorgen. Uh,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 omdat um, er zijn dingen in de politiek ooit is besloten. Waar ik verder ook geen enkel hmm. vat meer op kan hebben.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 Of in je woonkamer. Voor je woonkamer, echt, via je computer. internet. Ja. Ik vind ook wel overigens dat we in Zandvoort nog wel behoefte zouden hebben aan een paar merken. Waarvan je zegt dat is een beetje, uh, ook, dat is ook aantrekkelijk voor uh, consumenten. Zeker. Maar we zijn juist sterk in het kleine spul, zeg maar. En dat moet dan onderscheidend zijn. Hmm. Nou, dat zie ik in de, in de Haldenstad zie ik een paar schitterende voorbeelden van leuke winkels. Hè? Dat de dat, dat, listjes in uh, La Plaza. Ik denk, je, ja...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 ...trachten te organiseren in de kerkstraat. Uh, Erg met moederdag of later. Nee. En dat moet dan een opstapje zijn... ...naar mensen die de kar oppakken... ...van de kerkstraat gaat achterlopen... ...ten opzichte van de straat. Er is leegstand op een paar cruciale plekken. Want Kerkplein neem ik ook even in ja. gedachten mee. Hè? En er gebeurt te weinig. Dus nou, ik hoop dat, uh, dat we dat... ...voor elkaar kunnen boksen... Uh, ...volgende week. Ja, hij monddag. ziet uh, uh, natuurlijk twee... Uh, panden, zoals de pannenkoek en, uh, en, en ja. de, uh, Harukamo is leeg. Ja. Dat het grote borden te huur is. Ja. Nu hangt er wel weer een sticker van een, een disco op. Ja. Dus, dat, die gaat ook weer open. Dat is inderdaad uh, uh, leegstanders achteruitgang. Ja. Scandals. Heb je ook Scandals? Ja. Dat vind ik sowieso al een drama, ja. want dat staat volgens mij al vijf jaar leeg. Ja, dus er zit geen enkel... Vebel uh, heeft zijn huur opgezegd. Ja. Vebel dus, uh, uh, heeft zijn huur opgezegd. Ja. Ja. Ja. Dus okay. Daar zou je dus inderdaad een, een, een karttrekker moeten hebben, want ja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 ment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 Ja. Ja. Ja. ja, en dat is al dat Het is al eigenlijk al het eerste pand, vind ik altijd zo zonde... als je vanaf het strand komt. Ja. Ja, dat, dat eerste uh, pand hoek, ja. wat leeg staat, die hoek. En dan denk ja. ik, oh, als daar nou wat zat wat gewoon lekker, een beetje aandacht, een ja. beetje gezellig. Ja, of misschien alleen maar met goedkope meeneemdingetjes. Maar dan ben je al... heb je het gevoel van, oh, ik loop door. Gezellig. Nee, het is, het is ja. lastig, want ik weet dat Hilly... en we hebben binnenkort nog wat overleggen met... Oudhoed-eigenaren. Maar die hebben natuurlijk ook het probleem van... Uh, uh, ...van financiële nood. Van, die hebben hun verplichtingen ook ooit eens ja, aangegaan. Ondruimend. De huur moet dan de hypotheek afdekken. Dus die kunnen ook niet te veel doen. Maar als het leeg staat, levert het niks op. Nee. En je ziet inderdaad het badje van een kentring. ...dat ook eigenaren bereid zijn... ...om te verlagen of soepeler te zijn... ...met voorwaarden. Mee Dat pand is de dus, kennen, dus vind ik een mooi voorbeeld. Dat staat gewoon weg te rotten. En over ja, je kunt het afbreken. Je kunt het gewoon afbreken over jou. Het is helemaal verrot. Ja, als je dan... Ik zou zeggen, ga erin voor een stuk minder en uh, doe ja. er wat mee, want dan krijg je elke maand toch wat, wat centjes. Ja, maar ze krijgen centjes gelopen, nog een jaar. Nou, ja. oh, dus ze hoeven zich niet eens druk te maken. Dus, nee, nee. Dat, dat is het. De onderhandelingspositie is slecht. Ja. Opnemen, ah, oké. Okay. Ja. Ze, ja. ze hebben een huurcontract met Heineken nog twee jaar en die betaalt keurig zijn, zijn, zijn huur. Ze kunnen niet anders. Ja. Dus, die zit zo dus de over. eigenaar ja. hangt lui ja. achterover, maar hij vergeet dat hij over twee jaar geen huur meer heeft en daarna ook nooit meer krijgt. Nee. Want, pand want het, er, van er er het pand is totaal gebouwd. Het pand zakt een beetje in elkaar van de ellende. Goed, ja. dus. maar... Je hebt uh, de, de overview over het, uh, het dorpje een beetje, een beetje doorgesproken. De Kerkstraat en de Straat. Um, wat staat er nog voor het OVZ te wachten dit jaar? Nou, te zijn er beginnen... plannen voor jullie uh, behalve de modeshow? Nou, te, nou, wij zijn op zich is ondernemersvereniging niet <laughs> bedoeld als een evenementenbureau. Hè? Nee. Um...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 En zeg maar, eigenlijk gaan wij verder niks meer doen. En die houding moeten we zien te veranderen. Maar is het nu ook juist geen tijd van. We al, wij als bedrijf maken fouten of beslissingen op lange termijn. En die we dan nu in deze tijd waar we in zijn terecht zijn gekomen, dat we eens een keer eerlijk kunnen zeggen. Sorry, dat hebben we verkeerd ingeschat. Het moet anders. Maar ik denk, ik denk het denk dat, communiceert dat dood, veel makkelijker. Yeah. Maar die tijd moet er ook wel zijn. En ik denk dat dat in de Ja, maar ook de ambtenaren moeten ja, ja, ja. eens een keer leren van. Ze ja. zeggen, sorry, dit hebben we ooit verkeerd ingepland en we gaan het bijschaven. Maar ja. ik, ik denk dat, dat Zandvoort daar wel rijp voor is.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 En ook uh, budgetair is het natuurlijk uh, voor hun een probleem. Ze hebben ook een onderneming die ze niet sluitend krijgen, qua hmm. financiën. Ja. En dat heeft hele geschiedenissen van uh, misschien wel 30 jaar geleden. Maar het zijn wel feiten waarmee we geconfronteerd ja. worden nu. Maar nou, ze ja, zijn dit. wel willend. Dat is zo. We gaan het zo een beetje uh, afronden. Ja. Maar we zijn nog lang niet uh, klaar natuurlijk met uh, Gert van Kuik. Oh, maar die kan zo weer een keer terugkomen, toch? Maar ik wil nog wel even wat weten over, uh, over de ijsbaan.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 Toen hebben we daar een aantal mensen bijheen uh, gezocht, vrijwilligers gezocht, uh, sponsoring, gemeente, vergunningen, noem maar op. Nou, dat is eigenlijk, vind ik dan het spannendst, om iets vanuit niets uh, te kunnen organiseren. Nou, Leo Miesbeek is uh, daarin een onmisbare kracht geweest natuurlijk. Tweede jaar is dat toch alweer een draaiboek waar, waarvan de spanning voor mij al mm. minder wordt. Want je hebt je sponsor, je hebt je vrijwilligers, de gemeente die stortte het geld al voordat ik om vroeg. Dus iedereen enthousiast. Dus ik dacht, nou, ik.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 dan 40 dus we moeten gaan we moeten gaan keuzes moeten we gaan nou, dat maken maar dan door het etentje wat we kregen achter natuurlijk ja. hier praat een vrijwilligster. ja daarom ja goed ja, dat was wel um, leuk. Jij bent toch ook vrijwilliger, Ben of niet? Uh, soms. Oké. Okay. Nee? Ja, toch? Jij doet toch ook. Iedereen in uh, ieder, Zandvoort. Nou, vrijwilliger. dan komt de aloude uitspraak weer: zonder vrijwilligers ligt Zandvoort plat. Ja. En dat, dat is gewoon zo. Ja. En dat merk je. Uh, bij, verenigingen bij, verenigingen, ja, en om... bij alle verenigingen. Of het nou groot of klein is, of het nou een circuierdun is, of het is een festival, maakt niet uit. Je hebt zonder zonder nodig vrijwilligers ben. kom je er niet. Nee, daarom. Nee. We gaan de muziekje draaien. Ja. Piove sul oceano, piove sulla mia identità. Lampi sul oceano, lampi sul oceano, squarci di luminosità. Ah, ah, ah. forse qua in America i venti del Pacifico scoprono la sua immensità. Le mie mani stringono, sogni lontanissimi, il mio pensiero corre da te.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 Ik wil het verlengen wat er zojuist allemaal besproken is. Want ik krijg eh, om twaalf uur de ondernemer Zang van Zandvoort op bezoek. Eh, begonnen als klein kind bij zijn ouders in eh, de textielwinkel Kroon in de Haltestraat. Vervolgens met zijn vader een aantal jaren, zeven jaar, een strandpaviljoen heeft gehad. Eh, Paviljoen zeven. Zeven.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 Ja, dan koopt hij twee duiven en verkoopt hij weer voor de dubbele prijs. Ja, dat, uh, dat is Jaap Kroon. Uh, nou, dat is, dat is dus een ondernemer. Ja, ja. een levensgenieter. En een levensgenieter. Ja. Uh, maar heel Zandvoort kent hem en hij kent heel Zandvoort. Ja. Ja. Nou, dat is dus, dat wordt weer een prachtig verhaal met Jaap. Dat programma Goed. Goedemorgen Zandvoort, het is uniek.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 En dan kan je meepraten met hetgeen wat er gezegd wordt. Dus 039357 ervoor. Heb jij vroeger in de PR gezeten? Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat komt er wel uit. Maar ja, ik het, wens is, je, het is uniek. Ik wens je heel veel plezier uh, vanmiddag, of straks met, uh, met Jaap. Ja. En het verhaal over papegaaien, uh, duiven en paden komt vanzelf weer naar boven. Dus uh, uh, ga er lekker naar luisteren, geniet ervan. Ik ga nu naar de studio. En, uh, veel en veel plezier. Mooie uitzending, Pieter. Ja. Dankjewel voor je komst. Ik ja, hoop goed hè? Oh, komt Ja, ja Ik zal het doen. Oh, oh, oh, oh.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 Ja, dat wordt wel een rare. Ja, nu, nu, nu, nu 20. Nou, is hij net geweest. Hè? Voord, voordat de schuifjes open waren, werd hier gezegd, ik vind het wel gezellig, een jongeman aan tafel in plaats van al die oude mannen. Je wordt bedankt. Ja, dankjewel. Ach, graag gedaan. Ik vind het afvies, ja. Nee, ik ook niet. nee Nou, maar jullie reageren wel. Ja. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, Roy, Roy, uh, ja, Roy is uh, aangeschoven. Ja. Uh, Gert die uh, neemt uh, van ons afscheid. Die kan nog wat even vertellen over wat hij wil in het dorp. Of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 als het een dus succes is, en daar ga ik vanuit, vaker proberen uh, voor te stellen. Met teksten over wat er in het weekend te doen is. Oké, okay. nou we gaan praten over, uh, bedankt. En je kan het er ook opzetten hè, zelf en dan kun je ja, ja. het gewoon delen. Ja. Dus dan hoeft maar één iemand te, te verzinnen. We gaan praten met iemand die uh, al uh, meer, meer van het medium gebruik maakt. Ja. Roy, gebruik jij je Facebook en zo? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> Daar is geen. Uh... Je loopt achter als je dat het niet doet. Ja, dat ja. wil ik net zeggen. <laughs> ja, Roy zet er altijd alles op en uh, je weet altijd precies waar Roy mee bezig is. En het is eigenlijk best wel. Uh, ja? Op een gegeven moment wordt het ook gewoonte om dat ook te lezen.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 Dus, uh, het ja, je moet er genoeg hebben voor je woord natuurlijk. Ja, dat goed. Hoeveel letters? <laughs> hoeveel letters? <laughs> <laughs> dat ga ik niet zeggen. Ja, het dat uh, dat uh, moeten we... Dat gaan we allemaal zeggen. En in. heb je een ja. leuke paashaas?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 met Pasen is dat anders. hebben ja. dus We hebben ook de Pasa's geboekt en, en een schmink uh, een schminkbox noem ik dat altijd. En die is uh, gewoon voor iedereen toegankelijk. Je kan gewoon lekker naar binnen gaan en dan. Uh, ja een drankje hapje uh, eten en, uh, en de kinderen laten schminken bij de sch on-air schminkbox. De on-air schminkbox. Mooi hè? Ja. Ja, dat is iets nieuws, maar dat gaat ja. niet. Uh, dat kan ik eigenlijk niet zoveel op, uit op de raad. Dat moet je zien. Dat moet je zien. Ja, die dus moet gewoon komen naar de Lachende zee Ja. Ja. En dan. Uh,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 Het kortom, een paasen met allemaal paashazen. Ja, paashazen. Ja. Uh, puzzeltocht, hoe lang als je met de puzzeltocht meedoet, hoe lang ben je ongeveer onderweg? Ik denk een ik, ik denk kwartier, half uurtje of uh, drie kwartier uurtje bezig bent. En, ik, en uh, we, we zijn zelf bezig vanaf uh, twaalf tot, uh, tot vijf. Dus van twaalf tot vijf kunnen ze naar de Lachende Zee overlopen, zo'n kaart kopen. Nee, bij het wapen. Ja, bij het wapen inderdaad. Eerste paasdag. Ja.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 Ja. Uh, de, de, er komen mensen genoeg in het dorp, dus uh, ik denk ook wel dat de mensen genoeg uh, het leuk vinden om een puzzeltochtje te maken. Zeker ja. door het van worden, om eens te kijken waar... Uh, dan kan je toch alle... kijken van, uh, nou, hoezo ziet zo'n eruit? en dan precies. kom je toch ook en in de haltestraat en in en de... In de Grote ja. Ja. En, en, en in de Grote oh, Kroft. En in de Kerkstraat. En in de Kerkstraat ja. inderdaad, kerk. dat is wel heel ja. belangrijk. En Roy, heb je ook een beetje bij de Center Parks en zo geadverteerd dat mensen daar affiches hangen of dat mensen daar ook weten?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 nou, Roy, dank je wel. Morgen puzzeltocht vanuit het wapen. Ja, om 11 uur. Maandag puzzeltocht. Nee. Sminken. In de lachende zeerhouders. Schminken en, Zee Schinken, Schinken, en paas paas zoeken. Kijk, en oh, paas Druk, druk, druk. Waar heb je die verstopt? Op het strand? Nou, dat gaat hij vertellen. <laughs> uh, nee, op, het boel, op de boulevard. Ik heb duidelijk aangegeven waar <laughs> okay. onze paaseieren liggen. Want uh, bij de, bij de uh, uh, haven van Zand ja. liggen paaseieren, ja, ja, ja. Bij uh, Beach Club die liggen paaseieren. Dus bij ons is ook wel duidelijk aangegeven waar onze dus paaseieren. <laughs> we kunnen dus tweede paasdag de hele dag paaseieren. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Gezellig. Goed. Ja, goed. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. We luisteren nog even naar de muziekje en dan sluiten we deze prachtige zaterdag af. Ja, yeah, zeker. Proop.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 Maar goed. maar goed. We hebben uh, toch maar naar de studio. We, we, we, we hebben nog een stukje agenda. Ja. Noem jij maar zo'n aantal dingen voor zaterdag niet meer, maar zondag en maandag. Ja, zondag en maandag, ja. Waar te eten met de Pasen? We hebben, het schijnt dat er diverse locaties in Zandvoort zijn. Bij diverse horecagelegenheden. Waar je heerlijke paasgerechten en buffetten gereserveerd krijgt. En je kan kijken op www.zandvoort.nl evenementen. En dan kan je het uh, Van de VVV, hè? Ja. De VVV-site.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 Met de toeristen en met Zandvoorters. Ja, en uh, en uh, Oud-Zandvoort, daar ja. hebben we het al over gehad. Ja. We wensen Pieter heel veel plezier met, uh, met Jaap Kroon. De man die heel veel te vertellen heeft. Um, ik, uh, dus we sluiten het met beetje af. Ja. We gaan uh, Hoogland bedanken voor de gastvrijheid. En de lekkere koffie. En Yvonne gaan we bedanken voor uh, de gastvrouw en de redactie. We gaan Daan bedanken voor onze steun en regie vandaag Ben Betty <laughs> we gaan weer regie. <laughs> en uh, ik ga Ben bedanken. ja nou Betty ook bedankt ja. Dit was uh, goedemorgen Zandvoort ja fijne paas zaterdag we wensen jullie allemaal een uh, prettige paasweekend ja en tot horens